Kees met het NOS-journaal. Schippers was al verkenner. De komende tijd gaat ze de onderhandelingen leiden... tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. In de Tweede Kamer zei Schippers dat die vier partijen... zeer serieus zijn in hun poging een nieuw kabinet te vormen. Ze gaat naar eigen zeggen met vertrouwen aan het werk. Er is de komende jaren 7 miljard euro nodig voor grootschalig onderhoud aan bruggen, sluizen, riolen, scholen en woningen. Dat zegt de bouwsector, die denkt dat dat 50.000 banen oplevert. In 2050 moeten alle woningen in Nederland zelf hun energie opwekken. Ook zijn er door de toename van de bevolking honderdduizenden nieuwe huizen nodig. Daarnaast zijn er ook veel schoolgebouwen die niet meer aan de eisen voldoen. Het kabinet had de bouwsector zelf gevraagd een inventarisatie te maken. De griepepidemie die sinds eind november in Nederland heerste is voorbij. Onderzoeksinstituut Nivel meldt dat het aantal nieuwe geregistreerde griepgevallen de laatste weken dusdanig is gedaald dat van een griepgolf geen sprake meer is. De griepepidemie trof dit jaar vooral 65-plussers en heeft 15 weken geduurd. Dat is volgens het Nivel relatief lang. In Roemenië is de voormalige minister van Toerisme veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens omkoping en misbruik van haar positie. Volgens het Hooggerechtshof in Boekarest is bewezen dat ze sjoemelde bij een boksgala dat door haar was georganiseerd. Volgens de aanklacht gebruikte ze geld van haar departement om het gala te organiseren. 10% stak ze in eigen zak. De Roemeense oud-minister zelf zegt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Ze kan nog tegen haar veroordeling in beroep. Het weer in het zuidoosten kan een bui vallen. Elders blijft het droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen is er meer bewolking en valt er in het noorden mogelijk een bui. Het wordt 14 tot 17 graden en het waait iets harder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand zat nog vooral rijden bij Amsterdam... vanwege de afgesloten schiphol tunnel op de A9 en op de A5... Op de A10 richting Watergraafsmeer staat tussen Geuzenveld en Amsterdam Slotenvaart lange file. En Amsterdam Slotenvaart en Zeeburg het heeft te maken met een ongeluk. Alle rijstrokken zijn wel weer vrij. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meren 8 kilometer. De A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld staat nog 6 kilometer. De A15 Nijmegen richting Gorkum, 3 kilometer tussen Dodewaart en Echtelt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dag mij met... Wake Me Up. Hier op CFM Zandvoort. Het uh, bord op schoten gevoel is nog steeds aan de gang... in deze CFM in de avond live. U luistert naar het tweede uur. En uh, ja, we hebben genoeg te doen hè, Thijmen? Ja, zeker weten. Hey, wij zaten net even in, uh, in discussie... wanneer jij nou uh, was begonnen. Ja, dat klopt. Hier in deze, uh, ja, in deze setting. Hoe lang jij deze show al doet. Ja, geloof ik. Uh, uh, bijna alweer een jaar. Uh, je zei dat je met Pasen... Vorig jaar was begonnen. Ja, rond de Pasen. Ja. Want uh, we hebben de pasje nog meegenomen met allemaal, alle liedjes. Dus ik denk dat net voor de Pasen of na de Pasen. Ja. Maar dat is terug te vinden bij uh, Facebook natuurlijk. Je kan je terugkijken in de tijd. Dus dat gaan we gewoon even doen. Ja, Daarvoor doen. Waarvoor ja. is Facebook altijd goed? Precies. Dus uh, ja, u luistert nog steeds naar het tweede uur van CFM in de avond live. Met zometeen Henk Dissel rond de klok van half acht. We hebben een hele leuke dubbelhit hè. Ken je dat? Uh, mama, Oeh. oeh. Wat? Nee joh, ik, ik, ik, ben, uh, nee, ik heb de dubbel hier nog niet gezien. Die hou wel als, weer als verrassing. Nee, dat komt helemaal goed. <laughs> Dit nummer vind ik ook altijd zo mooi. Ik krijg veel van. Het is even tijd voor een paar mooie liedjes. <tied> Mr. Blue, Padel Leeuw en René Klein. Ja, helaas is de grote man er niet meer. Maar uh, het blijft een mooi liedje, Mr. Blue.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 You can hear me, you can see me, you can feel me when you read For the letter she left addressed to you I'm Mr. Blue, I'll here to stay with you And no matter what you do, when you're lonely En opeens denk ik, er hangt liefde in de lucht. Nee, een grapje. Waar Facebook niet allemaal goed voor is. <lacht> Dat is een grapje tussen mij en Tijmen, denk ik. Hé, hey, Tijmen, het is tijd voor de dubbelhit. Ja, zeker weten. En eigenlijk... Hey, wat wil je zeggen? Jij, jij vroeg mij net of ik de dubbelhit uh, wilde aankondigen. Maar ja. dit kan ik totaal niet uitspreken. Ik ook niet. Maar wacht heel even met het aankondigen. Oh. Heel even nog. Okay. Het is eigenlijk een driedubbelhit. Oké. Okay. Ja. Dus we doen hem drie keer? Nee, we doen hem wel twee keer, maar ik laat zo wel even een fragmentje van het andere horen. Oké. Okay. Zullen we. we eerst met de originele beginnen? Ja. Die is leuk. Oké. Okay. Kom nog gewoon, uh, ja, moet ik hem serieus? Ja, uitkomen? ik ken hem alleen maar als Mama! Ahoe! Ja, ik ken hem totaal niet. Dus uh, Bohemian <laughs> van Queen. Is Dit is de uh, hit. Is this just fantasy? God.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 Listen, really. John yeah.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 me, oh, me, oh, me. me. Tijmen vraagt mij, is dit het eerste nummer, hoor? En ik zeg ja. Dit duurt gewoon vijf minuten. Ja, dus tien minuten dit nummer. Uh, ik weet niet of ik dat aan kan. Oh, hoor je het grapje op de boxen nu? Ik vind hem, ik vind hem wel leuk. Ja, toch? Nou, in, in mijn koptelefoon klinkt hij erg leuk. Bij mij ook? Bij de mensen thuis misschien niet. Nee, die worden nu helemaal gek. Die denken, wat is er met mijn, uh, met mijn radio aan de hand? Bij nou, mij maakt niet uit. Oh, hey, een uh, beetje pest is leuk. Ja, zeker weten, Tijmer. Hey, timer, um, ja, bij de dubbelhit wordt een, um, een, een, een tegenhanger natuurlijk. Mm -hmm. En ja, we kunnen tien minuten doen. Dus uh, nu nog uh, vijf minuten dit nummer natuurlijk. Maar dan uh, van uh, een andere groep. Of we kunnen hem nog vijftien minuten doen. Van nee. drie groepen. Dus nee, dat queen, gaan we niet doen. Doe de, de akoestische versie dan. dan. Deze is ook wel heel erg leuk. Ja, ik, ben wel, ik ben wel benieuwd naar die akoestische versie. We gaan de akoestische versie doen. Zetten we op onze Facebookpagina de powerversie van de, van de Brads. Zullen we dat doen? Doen we. hem maar aan. Uh, hoe hoe zijn we het ook weer? <laughs> Bohemian ja. van de Brads nu. Een hele totaal andere versie, maar wel een hele mooie versie. Dit is alzijds CFM in Avond Live. Mijn naam is Roy Buringen en ook Joe Tijmen is het. Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Als je nou moet kiezen tussen deze versie of Queen, nou, deze sowieso niet, want dit vond ik wel echt heel erg slecht. Ja? Ja, ik vond dit echt uh, bagger. Maar ik vond het wel wat hebben. Hij vond het wel weer wat hebben. Ja, oh, oh, oh, zo jammer weer. Sorry, sorry, sorry. Ja, nou, oké, dat kan. Nou, het is tijd voor. Het. Zo stil van Bluff. En zometeen Henk Dissel hier in de uitzending. We bellen hem zometeen. Zeker, maar nooit gewoon. Echte liefde, echte liefde. Geen illusie, geen illusie. Geef soms wat ruzie. Maar is altijd waar. Echte liefde, echte liefde. Overloosbaar. Dit is ons uit GFM in de avond live met echte liefde van uh, Martin Morero. De titelsong uh, van de film Gooise Vrouwen. Ooit oh, gekeken? Ik heb hem uh, zeker weten gekeken, ja, meerdere malen. Oké. Okay. Ja. Hey, ik heb een leuke prijsvraag. Nou, maar, Ik ben wel benieuwd. Je kan er een, een, een, mee winnen. Een, uh, even nadenken. <laughs> een, een, een gratis of een gezellig bezoekje aan de radiostudio. Ja, dat is wel Kom je gewoon gezellig bij ons langs, dan dus zorgen wij voor een hapje en een drankje. En dan ben je echt de VIP in ons radioprogramma. Uh, je kan bellen voor het antwoord: 023 573 0393. Nogmaals: 023. 573-0393. Wat is het eigenlijk? Wat is je vraag? Ik ben wel benieuwd naar je vraag dan. Oké, okay, mijn vraag is. Ah, oh nee, ik begin met het antwoord. <laughs> ik raak helemaal in de war van dat. Dat is eigenlijk een grapje, maar het is wel een leuk, serieus vraag. Dus uh, wil je een bezoekje aan de studio winnen? Dat kan. Dan kan je zo meteen bellen naar de studio als de vraag is gesteld. En de vraag is. Onplof je telefoon als je een jackplug erin doet. Is het A, ja en A, nee? Een jackplug is een plugje waar je ook, uh, wat aan een koptelefoon zit, bijvoorbeeld. Dus, hey, ik dacht dat het een box was, okay? die je dus, met telefoon dus de wil, wil je uh, een prijs winnen? Een bezoekje aan de studio. Bel dan 023-573-0393. Dus Onplof je telefoon als, uh, als je jackplug, uh, of een jackplug in je telefoon stopt. Dan wil ik graag weten van u A, ja of B. Nee. Ja. 023 573 93. Even iets positiefs nog gaan timen uh, Ik vind wel dat je altijd een leuke muziekkeuze hebt ja, Vorige keer kwam jij met uh, Tesca aan. Mm -hmm. En nu kom jij met Simone Kleinsma aan, Ja, jij Getel. mag hem uh, aankondigen Want ik heb uh, de vorige aangekondigd ja, Oké, okay, oké, okay, oké okay. ja, Ik ging moeilijk doen met uh, Queen dus nu Ja, oké, okay, onarmen Toch? Of onderweg? Wat was het nou? Nee, onarmen, oh. Ja, oh, onarmen. Waar is een onarmen dan? Ik heb alleen onderweg Ben je hem nou kwijt? <laughs> Hij stond op 14. Oh, 14. Ik, ik, ik. Beneden. Ik, ik ben vandaag gewoon ogen en dat kan ik wel merken ook. Ja. Ja, hier. Ja. Oké. Okay. Omarmen. <laughs> Je lekker bij de hand. Dus uh, kan een jackplug in uw telefoon? Ja of nee? Want anders ontploft u uw telefoon. Nou, de, wat denkt u? Ja of nee? Bel 023-573-0393. En het verhaal hoort u zometeen. Applaus voor Tijmen Eigenlijk had je het moeten vloggen. Lid kunnen zijn van Simone Kleinsma. applaus. Applaus, dankjewel. Tijman, dankjewel. Ja, nee, dankjewel. Natuurlijk, hè. Ik ja. zou buigen Ja, precies. Dit is zo zijn. CFM in de avond live op het uh, Lexus station van uw regio met een prijsvraag. Hadden we natuurlijk: uh, ja, uh, is het, um, ja, is het ja, is het wat gebeurt er als je een, uh, een mini jack in je telefoon uh, stopt Gaat je telefoon ontploffen? Ja, A, ja of B, nee? En er heeft iemand naar de studio gebeld. Goedenavond, met wie spreek ik? Ja, u spreekt met mevrouw Gerritsen. Dag mevrouw Gerritsen. Ja, het antwoord is het A, ja of B, nee. Als je een jackplug in je telefoon doet, ontploft die telefoon dan? Ik denk A. Meent u dat echt? Ja. En, ja, mevrouw Gerritsen, u bent, u heeft laatst niet gewonnen. Sorry, nee, God, het, het, het uh, ja, was nee. En uh, ja, weet u wat een jackplug is er überhaupt? Geen idee. Oh, nou. Dan wil ik u in ieder geval bedanken voor uw deelname. En uh, ja, Tijmen, uh, jij had ook geen gelijk, hè? Nee, Tijmen die had namelijk uh, gezegd op de radio net, of uh, voordat die uitzending begon, <lacht> ik wilde de jackplug even stop met je telefoon, dan kun je muziek van jouw telefoon afspelen. Deed de ontploft met telefoon. Ja, één, mijn telefoon is alles. Maar ik ben, gaat mijn telefoon. Serieus, ik vergeet het niet nooit. Uh, twee, ik dacht dat het een box was. En ja, ik heb, de, ik heb een nieuwe iPhone, dus ja, uh, daar kan geen uh, stekkertje in. Nee, maar je telefoon ontploft ook niet van een mini-jack hoor. Nee, maar wel van, de, wel van een grote box, hè? Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, dus uh, ja. In ieder geval, mevrouw Gerrits had het ook uh, fout. Dus uh, je staat gelukkig. Uh, niet er alleen voor. Nou, fijn. Dus, uh... Maar ik weet dat met een jack mijn telefoon niet oplofte. Dat, oh. uh, dat wist ik. Maar ik wist alleen hey. niet dat het een jack was. Ik hey, denk mevrouw Gerrit zo ook niet. Nee, dat... Ik denk ik ook niet. We gaan lekker muziekje draaien. We <lacht> proberen Henk Dissel zo meteen nog te bellen. Als hij zijn telefoon nog dan Anders bellen we hem snel weer terug. Dit is uh, onze grote vriend Bob Offenberg. Pas was meteen van slag Het leven is mooi, het leven dat laag. Aan horen schoot de liefde is vlam ontlaag. Ik kijk door het raam TV Gelderland Dat was Bob Offenberg hier op ZFM Zandvoort. En leuk dat u nog steeds luistert. Voeg onze Facebookpagina toe. En dan komt alles goed en blijf dan lekker op de hoogte van ons programma. En ja, de volgende artiest die wij klaar hebben staan onder de knop. Want we hebben maar een telefoon, die zit alweer tien jaar in het vak. Het is Henk Dissel. Goedenavond, Henk. Goedenavond. Leuk dat je even tijd voor ons vrij hebt kunnen maken. Jazeker weten. Alweer tien jaar. Ja, de tijd gaat hard. In uh, 2007 begonnen. En uh, ja, nu op 8 april. Tenminste, niet precies 8 april. Maar op 8 april ga ik een uh, concert geven voor 10 jaar gegaan. Nou, heel mooi. Zijn er nog kaartjes te kopen voor? Ja, we zijn bezig met de laatste kaarten die uh, nu uh, worden verkocht. En dat uh, zijn nog te kopen op www.dissel.nl. Maar uh, dat zijn echt de laatste. En dan uh, ja, het is bijna 8 april. Ja, jij hebt een hoop bereikt in die 10 jaar. Want je staat gewoon in AFOS Live. Dat is best wel een grote concertzaal. Ja. Ja, dat is een uh, concert waar iedereen, als, tenminste als je artiest bent, dan wil je daar een keer hebben gestaan. Uh, de, ja, allemaal grote artiesten hebben daar gestaan. Uh, 50 Cent, uh, Lion Ridge, Céline Dion, uh, allemaal dat soort artiesten. En ook natuurlijk Nederlandstalige artiesten. Maar dat is een heel bekende, een bekend podium in Nederland. Ja, nou helemaal geweldig. In ieder geval leuk dat je dit al bereikt hebt in die tien jaar en gewoon je jubileumconcert, hè? Ja, het is een jubileumconcert. We dachten, als je tien jaar in het vak zit, dan moet je een uh, bijzonder concert geven. Ja, dan is Heineken Musical denk ik wel de populairste concertzaal van Nederland. En dan uh, moet je dat daar doen. Ja, da je hebt uh, het jaar begonnen goed, want je won twee awards, hè? Ik won uh, ja, dit jaar twee awards, ja. Uh, Eén volgens mij voor populairste artiest. Uh, en de andere die was trouwens voor mijn zusje. Die heeft een uh, feestcafé in uh, Zeist. Het feestje. En die won hem voor populairste uh, feestcafé. Maar die moest ik ongevangst nemen, omdat ze zelf niet kon. Dus uh, ja, eigenlijk heb ik er één en zij heeft er eentje. Nou, helemaal leuk. Ja, zeker weten. Waardering. Ja, en dan je nieuwe single, hè? Ja, het liedje bij mij. Dat uh, een hele goede opvolger weer, van het liedje Bijna. Uh, het is ook geschreven door dezelfde uh, schrijver en uh, Robert Doren Die heeft een uh, liedje gemaakt, uh, geschreven en de muziek. Ja, het is een supergoed liedje weer geworden. En ik denk heel erg weer in de stijl van mijn uh, oud liedjes, zoals een bom, mijn lange nacht en dansen. En stap voor stap, dat past echt dit liedje heel goed tussen. Ja, want de bom en het stap voor stap hebben het wel heel erg goed gedaan, toch? afgelopen jaren. <coughs> ja, een um, ja, bom is alweer uh, vijf jaar oud, volgens mij. Maar dat is wel een liedje die is nu uh, ja, volgens mij een triljoen keer bekeken of zo. Dat is wel, ja, je merkt overal het land dat iedereen dat liedje meezingt. En stap voor stap ook. En Lange Nacht en Dansen, dat zijn wel de liedjes die overal worden meegezongen. En bijna nu ook. Dus uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik zeg maar, vijf, vijf, zes liedjes heb die iedereen uh, kan meezingen in het land. Nou, helemaal, helemaal super, want dan behoor je er wel bij. Ja, dat denk ik wel. Ja, je hebt in ieder geval één zo liedje nodig. En dan is het moeilijk om een tweede te krijgen. Maar ja, we hebben er nu een paar op rij, dus uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, stel ik uh, wil nog naar het concert, waar kan ik de kaartjes kopen? Op www.hengdissel.nl dus www.henkdissel.nl en daar kan u ook alle informatie natuurlijk vinden over het concert, maar ook alle andere bezigheden en de agenda waar je om optreedt, toch? Ja, alles staat erop. Dus uh, ja, als je iets over me wilt weten, dan moet je daarop kijken. Zijn er, er verder nog uh, pl uh, ja, plannen voor in het jubileumjaar? Uh, nee, we gaan gewoon verder met singles uitbrengen. Maar het enige waar we nu echt naar uitkijken is uh, dat concert op 8 april. En daarna gaan we weer verder kijken voor de volgende dingen. Maar we gaan zeker nog singles uitbrengen. Kunnen we tijdens het concert nog leuke dingen verwachten? Ja, ik ga een... met uh, de Bousier, die doet een uh, gastoptreden. Uh, en ik heb Theodor uh, erbij gevraagd voor een gastoptreden. Dus uh, ja, dat zijn de dingen die de mensen wel kunnen verwachten nog op die avond. Ja, nou, heel erg leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En wij gaan het singeltje lekker draaien. Nou, hartstikke bedankt voor jullie tijd. Nou, heel erg graag gedaan. En uh, tegen die tijd dat er weer een uh, nieuws is, dan kunnen we altijd even bellen. Nou, hartstikke leuk. Dank je wel. Oké, okay, succes met alles, hè. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Doei, doei, hoi. <tied> Twee gladde benen komen dichterbij. Je lach is lief en lekker tegelijk. van Henk Dissel hier op uh, ZFM Zandvoort. Uh, voor mij heet hij. En uh, ja, weet je... binnenkort is zijn uh, 8 april is zijn uh, concert in... Uh, de, in Aangas, de Aangas Live. En uh, daar gaat hij optreden. En uh, voor zijn tienjarig jubileum... er zijn nog wat kaarten te kopen via henkdissel.nl Hey, uh, timer, we zijn alweer bijna aan het laatste... vijf ja, à tien minuutjes gekomen... Uh, van deze uitzending. Um, ja, jij gaat vast je nieuwe vlog binnenkort uploaden. Ja, zeker weten. En, ja, uh, ja, daar, daar draai je altijd een nummer. Bij uh, ja, uh, Sexy Als Ik Dans hè? van Nielsen. Laat het maar komen. En dan zien we je gewoon helemaal uh, klaarmaken voor de komende dag. Hè? Precies. Meestal nou, ga je haartjes doen, lensjes in en gaan met die banaan. Inderdaad. Zullen we lekker draaien? Doe maar. Voor jou is hij. Oeh, yeah. Oeh.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 Echt waar? Ja, toch? Ja, alleen, je moet even meer dansen in je vlog dan. Ja, maar ik kan totaal niet dansen. Dansen, je tanden poetsen. Dansen, ja, misschien, uh, misschien is dat wel een leuk idee, ja. Hé, <laughs> hey, de week. Uh, ja, de uitzending is alweer voorbij. Gaat ja, snel, hè? is uh, snel gegaan deze week. Ja. Maar uh, ik, vond, uh, ik vond het erg gezellig met jou. Ja, ik uh, ook weer met jou. En we gaan er gewoon uh, volgende week weer leuke uitzendingen uh, van maken. Met allemaal leuke mensen aan uh, de telefoon. En uh, even kijken wie we volgende week. Kan jij dat zien? Uh, we hebben volgende week in de uitzending, is het dan 4 april? 4 april, ja. Dan hebben we, uh, even kijken, Adios van Colinda. Gezellig, we hebben Colinda al een keer eerder in de uitzending gehad. Leuke, gezellige, spontane vrouw. En we hebben, uh, 24 uh, Willen van uh, Lietsen. Oké, okay, dus uh, we hebben Lietse in de uitzending. Nou, gezellig. Lietse en uh, Colinda in de uitzending. Volgende week met hun nieuwe muziek. En uh, wij zijn er volgende week dezelfde tijd dezelfde zender weer. Dus vanaf 6 tot 8 hier op CFM Zandvoort op de dinsdag. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Tijmen bedankt. Succes. jij ja, ook bedankt. En, uh, mensen, zoek Joe Tijmen op gewoon uh, via YouTube. En je komt bij zijn vlog later. En tot volgende week. Dankjewel.